4 Uur, Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. In Schiedam is een automobilist bij een aanrijding om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een auto die, volgens getuigen, met hoge snelheid door rood reed. De bestuurder van die auto ligt in het ziekenhuis. Hij is aangehouden op verdenking van dood door schuld. De politie vermoedt dat hij teveel had gedronken. Bij het ongeluk in Schiedam werd de auto van het slachtoffer min of meer gelanceerd. De bestuurder was in eerste instantie zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Surinaamse president Boutersen reageert laconiek op de kritiek uit Nederland op de amnestiewet. De zware lobby vanuit de Noordzee maakt geen indruk, zei hij in zijn eerste officiële reactie. Boutersen is net terug van topconferenties in Mexico en Colombia. Andere Latijns-Amerikaanse landen blijven volgens hem gewoon zaken doen met Suriname. Boutersen is ook niet onder de indruk van de maatregelen die Nederland heeft genomen... zoals het opschorten van 20 miljoen euro aan ontwikkelingshulp en het terugroepen van de ambassadeur... We raken niet in paniek door zulke schijnbewegingen, zei hij. Het Surinaamse parlement nam op 5 april de amnestiewet aan. Daarmee gaan de verdachten van de, van de decembermoorden, onder wie Bouterse vrij uit. De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma is opnieuw getrouwd. Op zijn bruiloft met Bongi Nigema waren Zuma's drie andere vrouwen ook aanwezig. Het was zijn zesde huwelijk. De president is een keer gescheiden. Een andere vrouw pleegde twaalf jaar geleden zelfmoord. De meeste Zuid-Afrikanen kijken niet op van polygamie. Het maakt deel uit van de cultuur van de Zulus, waartoe ook Zuma behoort. Zijn nieuwste vrouw is in Zuid-Afrika geen onbekende. Ze is al lange tijd Zuma's vriendin. Ze verschenen samen op officiële gelegenheden. En ze hebben samen een zoon van zeven. In totaal heeft Zuma 21 kinderen. Het weer, buien trekken van zuid naar noord over het land, minimaal rond 4 graden. Overdag afwisselend buien en opklaringen. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 Max Roger seven, four, seven, mic is ready Nachtvluchten Goedemorgen en welkom bij het derde uur alweer van onze uitzending. Ik heb zojuist Kerstin Schwijkheuver wakker gebeld. Zij is onze tweede gast in Rondje Correspondentie. Ze is voorzitter van de Buitenlandse Persvereniging... en correspondent namens onder andere de Duitse Radio. Co-pilot Barbara Albert ga ik ook verrassen met een wake-up call... En dan gaat zij de ontbijtbroodjes voor onze gast afbakken. Niets is ons te veel. En zeker niet waar het gasten betreft die ons vereren met hun aanwezigheid. Tot die tijd nog. Eddy Christiani, tussen vijf en zes. En in dit uur Catharina Halkes in een bijdrage van de NPS uit 1996. De theoloog werd in 1920 in Vlaardingen geboren en overlijdt op 21 april 2011 op 90-jarige leeftijd. Zij studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Leiden en later pastorale theologie in Utrecht en Nijmegen. Ze was lid van de 8-mei-beweging en de katholieke vrouwenbeweging. Corinne van den Hoeve was dus in 1996 in gesprek met haar over haar jeugd, het verlies van haar ouders, haar progressieve huwelijk en haar benoeming tot hoogleraar Feministische Theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Luistert u naar Catharine Halkes in Een Leven Lang. Ik ben altijd een beetje bezeten geweest van toekomst. En dat is uh, een goed ding om je vitaliteit gaande te houden. Ik was altijd bezeten door plannen. En ook goede plannen. en Ik heb ook geen spijt van, maar een mens kan niet alles. En nou komt er een tijd of is er een tijd aangebroken... waarin ik nou eens echt me op het heden uh, bezin. En uh, ja, op dingen die fijn zijn in je omgeving. En op muziek en de stilte en denken... Veel denken, dat typeert de in 1920 geboren Catharina Halkes nog steeds. Ze denkt en werkt aan de bewustwording van vrouwen binnen de katholieke kerk. Na haar studie Nederlands begon ze pas op haar 46 e pastoraal theologie te studeren. Tijdens deze studie kwam ze in aanraking met Amerikaanse feministische theologen. Dat inspireerde haar zodanig dat ze vanaf dat moment... zich enorm ingezet heeft voor het vak feministische theologie. In 1977 werd haar inzet bekroond met de officiële erkenning... van deze studierichting aan de Universiteit van Nijmegen... waar ze inmiddels universitair docent was geworden. In 1982 wordt haar een eredoctoraat toegekend... door de Berkeley Divinity School van de Universiteit van Yale... in de Verenigde Staten. In 1983, sinds inmiddels 63 jaar... wordt ze de eerste hoogleraar feminisme en christendom in Europa... De moderne kerkmoeder, Catharina of Tine Halkes... officieel al tien jaar met emeritaat, zit er ontspannen bij... in een makkelijke stoel met uitzicht op een prachtige, bloeiende tuin. Haar onafscheidelijk genotsmiddel en sigaartje in de hand. Tegenover haar zit interviewster Corinne van der Hoeven. Een wandkleed met Maria in vele gedaanten siert de ene muur. Aan de andere muur een groot geschilderd portret van haar. Tine Halkes' mobiliteit is de laatste jaren sterk afgenomen... Door een verregaande vorm van artrose moesten vijf zware operaties aan knie en heup ondergaan. Dat heeft haar kijk op het leven veranderd. Haar geestelijke kracht is er echter niet minder om geworden. Catharina Halkes over de feministische theologie. Feministische theologie legt natuurlijk veel meer nadruk op vrouwen dan op mannen. Maar het is niet, door mij is het nooit bedoeld als nou een helemaal vrouwelijke theologie, maar een kritische Theologie vanuit de ervaring van vrouwen... die dan de ervaring van mannen ook meeneemt. Maar nu is even het accent legt op vrouwen. Ja, want u bent ook altijd een soort bruggebouwer geweest. Ja. Hè? U bent iemand geweest die zorgde voor harmonie. Ja, omdat ik vind dat elkaar uitsluiten... het laatste is wat we moeten doen. Wij zijn eigenlijk de mannen in de loop van de eeuwen... cultureel eigenlijk helemaal uitgesloten. We hadden dan een, een taak in huis, maar het, uh, het grote circuit waarin de, de cultuur tot stand komt... Uh, dat konden we niet in. Dus ik vind dat we uh, niet moeten uh, te werk gaan... Dat, nu, uh, dat we nu zeggen verboden voor mannen. Want dan sluiten we die mannen weer uit. En uh, je moet juist... Proberen de nieuwe accenten wel heel duidelijk te leggen. Dus je, eh, feminisme heeft af en toe echt nodig gehad. En ook nog eh, dat vrouwen eens apart eh, bezig zijn. En dat vrouwenstudie met name heel belangrijk is. om in verleden en heden de vrouwen eh, boven water te halen, zal ik maar zeggen. Die, over wie eh, soms in een voetnoot geschreven is. en die heel interessante levens gehad hebben. Dus vrouw apart, dat moet wel. Maar wel om ze in het licht te brengen en te zeggen... zullen we het nou samen doen? Die humane waarden. Ja, ja, ja. Belangrijkste. Ja, mannen ja. en vrouwen samen. Ja, ja. ja, en ook, ik denk, um, als mannen af en toe over vrouwelijke gestalten uh, schrijven... en vrouwen over mannen in deze geschiedenis of wat dan ook... dat je dat ook met een eigen accent moet doen. Omdat die twee accenten die blijven voorlopig toch nog... Uh, dat als die bij elkaar gebracht worden via twee verschillende boeken, biografie of zo, dat je dan toch een ander een ander resultaat hebt. Omdat er in, in het ene geval uh, gelet wordt op heel alledaagse dingen ook in het leven van iemand en de ander laat vooral de prestaties zien en dat moet je dan als de, op de duur in elkaar schuiven, samenvoegen. Ja, ja, ja. Dan gaan we even overstappen naar de kerk, de katholieke ja. kerk. Dat is in feite uh, de representant van het mannelijk denken, wat al eeuwen doorgaat. Daar ja. heeft u altijd ten strijde tegen getrokken. U heeft dat openlijk altijd laten blijken. Uh, vindt u dat in die jaren dat u nu strijdt voor dat er wezenlijk Wat veranderd is binnen die katholieke, de rooms-katholieke kerk, moet ik zeggen? In de rooms-katholieke kerk zijn de laatste 10, 15 jaar bijvoorbeeld veel meer vrouwen als pastoraal werkster aan het werk. en veel vrouwelijke vrijwilligers... En veel vrouwen, of een aantal vrouwen in belangrijke besturen van beleidsadviserende uh, lichamen. Men zoekt ook vrouwen, ik, hoe vaak ik niet opgebeld ben, van weet je nog iemand. En dat vrouwen daar dan geen tijd voor hebben, dat vind ik al zo vreselijk. Want daar juist is, is dan de ingang. Uh, dus ik vind het wel veel meer. Het is ook heel belangrijk voor de mensen om vrouwen ook op het altaar te zien staan. Te horen preken, uh, pastorale gesprekken te voeren. Nou, dat soort dingen, dat is wel bereikt. Dat was ondenkbaar in de zestiger jaren. Dus dat zie ik ook. Um, maar ja, in de beleidsorganen uh, tot aan de hoogste toe... daar zijn vrouwen nog bijna allemaal af afwezig. Er zijn nog geen vrouwelijke priesters. Nee, nee. Laat staan bisschoppen. Nee, nou ja, als, als ze eenmaal priester mogen worden, dan, zal de, dan is de kerk wel zo wijs om de consequentie te trekken dat ze dan ook bischop kunnen worden en ook paus. Maar natuurlijk. Wat, maar wat, wat, wat zit er nou precies achter dan, ja, dat, dat, is, dat dat niet mag? Dat is een ontzettend moeilijke vraag. Um, waar ik ook niet helemaal antwoord op weet. Voor een deel is het natuurlijk um, een soort overtuiging, vooral van deze paus, die dat heel openlijk zegt: Johannes Paulus II. Ja. Die overigens af en toe ook een heel, heel geniaal mens is met heel originele ideeën. Maar op dit gebied houdt hij vast aan het idee van. dat is ons niet in het Evangelie voorgeleefd. Jezus van Nazareth heeft nooit een vrouw tot apostel benoemd. En uh, wij voelen ons dus niet gerechtigd om dat te doorbreken. Dat is een lange traditie van twintig eeuwen en daar mag ik niet intreden. Nou, dan ben je natuurlijk uitgepraat. En vooral dat je uitgepraat bent, dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Er zou nou eigenlijk niet meer over gesproken moeten worden, vindt de paus. En vinden ook sommige bisschoppen. Nou, dat kan dus niet. Maar daar um, ligt, ik denk voor de rooms katholieke Kerk... Um, is de symboliek heel belangrijk. En de symbolen... Uh, die duiden iets aan van relaties, bijvoorbeeld Christus en de kerk... dat is bruidegom en bruid, de kerk is dan de bruidgestalte. Uh, en zo zou je ook, de bischop is een soort plaatsvervanger van... dat is de paus dan eigenlijk, maar ik bedoel, in die volgorde... Uh, heeft de bischop ook een ring uh, waar aanduidt... dat hij met die lokale kerkgemeente gehuwd is... dat hij daar een liefdesrelatie en een zorgrelatie voor heeft... En uh, ik, ik denk toch dat er iets met die symboliek is... dat verhindert, ook voor de pauze... die ontzettend in symbolen gelooft. Uh, en symbolen zijn ook belangrijk, dat is de andere kant. Maar dat, het, um, dat die symbolen de geleefde werkelijkheid helemaal beschadigen... omdat ze normering worden. Ja, Je kunt niet meer vrij denken nee, dan nee, ook. Nee, en symbolen kunnen juist een geweldige nieuwe... Um, een betekenis opleveren, ook in poëzie. En daar is de kerk ook heel goed in... in de, die schitterende gezangen van liturgie en zo. Uh, maar als symbool ons stilleggen, ons lam leggen... dan is het natuurlijk helemaal niet goed. En ik denk dus dat we er toch wel een keer achter zullen komen... Um, ja, bij misschien een volgende pauze of bij een, ja, toch weer niet denken... Uh, dat dat een keer doorbroken moet worden. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze paus het niet doet uit discriminatie van vrouwen. Want hij heeft heel veel bijgeleerd de laatste tien jaren... in zijn spreken en schrijven over vrouwen. Hij pleegt nog altijd, uh, als hij gewoon ja, zomaar spreekt... Um, dan heeft hij vaste clichés van vrouwen. Maar uh, in de laatste, hij heeft al uh, in een encycliek... Uh, over de waardigheid van een vrouw... heeft hij al een aantal dingen bewerkt... en uh, mee opgenomen vanuit de theorie in exegetische zin, bijvoorbeeld... Uh, dat die Eva-figuur niet die slechte uh, verleidelijke figuur is. Dat, dat is allemaal tot hem doorgedrongen. En, um, en in de laatste brief of stuk... Over vrouwen en aanvrouwen, daar is hij echt helemaal bezig dat vrouwen een, een heel wezenlijke verantwoordelijkheid hebben en dat ze niet achtergesteld mogen worden met werk en met uh, het geweld van mannen en seksueel geweld. Ik bedoel, die toon is in de laatste tien jaar wel veranderd. De gelovige gemeenschap verwacht de verrekende inbreng van de vrouw, niet alleen in het gezin. ...waar haar rol tegenover haar man en kinderen primordiaal bleef, Maar in alle domeinen van het leven... ...in de spiritualiteit, in het theologisch denken... ...in het gemeenschapsleven, in de missionaire roeping... ...in de overlegorganen en in de pastorale dienst. Maar hij houdt stil bij die symboliek van het priesterschap. En daar is hij niet van te overtuigen. En ik ben van mening dat... Het heeft ook geen zin, om er is zo vreselijk veel opgestudeerd. Er zijn bibliotheken vol, dus ik hoef er geen boekje aan toe te voegen. Dat we daar maar even mee moeten wachten. En dat we vooral uh, bevorderen dat uh, vrouwen in allerlei functies... en dat is wel mogelijk, en daar zijn ze ook heel welkom in... Um, dat ze zich daar heel goed en vruchtbaar in bewegen... en op misschien ja, zelfs heel oorspronkelijke manier via het feminisme... dan toch een, een aandacht krijgen die het klimaat rijp maakt... Voor de, uh, voor de toelating van vrouwen in het ambt. Is dat nou ook de reden dat u altijd toch binnen die katholieke kerk gebleven ja, bent? om twee redenen. Ten eerste zou ik niet weten in welke kerk ik me, ik me dan veilig of uh, thuis voel... En, Um, ja, ik heb toch een geloofsgemeenschap nodig. Ik ben een gemeenschapsdier, dus ik kan het niet op een eentje. Uh, maar ten tweede vind ik het ook een, een heel walgelijk idee... Um, om alleen maar consument te zijn van een kerk. En niet zelf verantwoordelijk te zijn in die kerk. Dus hoezeer mijn stem ook te vergeefs heeft geklonken... in sommige opzichten, in andere niet... Um, zo, uh, zo sterk ben ik toch betrokken bij die kerk. Om in ieder geval niet um, op het einde van mijn dagen te hoeven zeggen... ik heb er ook niks aan gedaan. Integendeel, uh, we moeten met zoveel mogelijk mensen... dat is ook belangrijk van die referenda... die er nou gehouden worden in andere landen. Uh, we moeten mensen hebben die zeggen... wij geloven, uh, wij willen blijven geloven... maar we willen onze stem wel laten horen... want we kunnen niet altijd met symbolieken en met... Uh, betekenisgevingen van de Bijbel uh, meer vooruit... die in een hele andere patriarchale en rurale samenleving ontstaan zijn. Dus wij moeten dat geloof voor een deel ook herschrijven. En, uh, dus ik vind dat we moeten... Kijk, als we alleen maar om niet-functionerende priesters... of een, een pauze op wie we boos zijn de kerk verlaten... dan zijn we alleen maar uh, ja, gebruikers van een soort uh, ready markt. Waarin we, als het ons aanstaat, dan zeggen we ja. Als het ons niet aanstaat, het product, dan zeggen we nee. En zo is voor mij kerk niet. Ja. Heeft u de paus wel eens een keer zelf gesproken? Nee, nee. Ik ben in Rome... Toen een keer op audiëntie geweest, of was met een persconferentie. Toen ik voor Vaticaan II een paar keer uh, een deel van de zitting heb bijgewoond. Maar dat was uh, Johannes de 23e toen ja. nog. En ik ben uh, nooit bij deze paus geweest. Nee, u uh, zou uh, in 1985 ja. uh, met hem praten toen ja. hij uh, ons land aandeed. Ja, ja. Heel eventjes. Ja, ja. Dat is u toen verboden door uh, Simonus. U kreeg ja. een spreekverbod opgelegd. Zullen we eens even naar gaan luisteren wat hij zei over dat oh. verbod? Oh, dat, daar ben ik weer benieuwd naar. Dus mensen die daar bewust tegen ingaan, nou, dan, dat was mijn opvatting, dan, ja, dan moet je daar niet komen, want het is geen discussiebijeenkomst. En al deze groepen die wilden juist discussies met de paus. En de paus komt hier niet om te discussiëren, die komt hier als gast, als eerste herder in Christus van Nederlandse Groof, om het groof te vieren. En als mensen dan discussies met de PAUS willen aangaan... en daar is geen gelegenheid voor, dan ga je ze alleen maar frustreren. Dus daarom heb ik gezegd, voor, de, voor dit soort dingen is geen ruimte. Nou, dat is duidelijk. Er is geen ruimte voor discussie. Ja, dat is nu het groot bezwaar wat ik dan heb. Ik bedoel, ik, ik was helemaal niet van plan... om uh, allerlei moeilijke, agressieve dingen te gaan zeggen. Maar het is toch wel goed dat de PAUS... die komt toch niet alleen hier op een ceremonieel bezoek wat verder alleen maar een uiterlijkheid is. Um, dat uh, als hij dan er is en we praten over de kerk van Nederland... dat hij dan ook hoort hoe mensen daarover denken. En omdat de Katholieke Unie, dat is de officiële vrouwenbeweging... mij dan echt eenstemmig uh, had gedelegeerd. Ik vond het helemaal niet zo leuk. Wel aardig dat ze deden, Maar ik bedoel, ik zat er nou niet op te wachten allemaal. Maar um, ja, dan wil je het dan toch... Uh, die ruimte gebruiken om een aantal dingen uh, aan de pauzes te vragen of te zeggen. Want het voornaamste wat ik wou zeggen eigenlijk... dat hij uit een aantal landen, een aantal uh, vrouwelijke theologen... of anderszins, die uh, ja, wensen hebben voor de kerk... om die eens een paar dagen bij elkaar te halen... in Rome en met hem in gesprek te doen gaan. Nou, dat is toch een onschuldige statement. Dat is een beweging die eigenlijk ook ontstaan is vanuit kritische katholieken. Ja. Ja. Uh, voelt u zich daar verwant mee? Ja. Uh, ja, daar ben ik van het begin af aan bij betrokken geweest. Ik heb toen uh, de tekst die ik um, zou uitspreken voor, uh, bij die paus. Uh, toen hebben ze me gevraagd om dat dan te verwerken in een uh, klein speechje op de 8 mei dag. Dat is ook gebeurd en dat is ook. Uh, Heel bemoedigend geweest. En dat was een, een, een zalige dag die eerste keer. Dat zo vrij en zo enthousiast en nog zo uh, hoopvol de mensen waren. Hè? Nou ja, dat is natuurlijk um, in zekere zin gebleven. De 8-mei-beweging uh, doet het nog goed. Uh, maar uh, ik heb daar vaker meegedaan en vaak ook uh, uh, ja, voordrachten moeten houden. Of, uh, aan gesprekken moeten deelnemen, of mogen deelnemen. Um, alleen voor de 8 mei wordt het, ja, um, wordt het er niet makkelijker op. Uh, het, laat ik zeggen, het eerste vuur van het uiten van eigen wensen... is nou een beetje voorbij. Uh, de kerk is er in zekere zin... Um, in Nederland niet op achteruit gegaan. In, ja, ik bedoel, in de zin dat er uh, wat meer naar mensen geluisterd wordt... in uh, hun eigen wensen en wat ze op hun hart hebben. Um, de polarisatie is niet zo groot meer... omdat je, ja, je wordt er ook allemaal moe van. Hè? Ik bedoel, het, het is allemaal gezegd wat er gezegd moest worden... En als er dan niks verandert, dan is het helemaal hopeloos. En als er dan wat verandert... en er komt een jongere generatie voor wie dat, die bezwaren helemaal niet zo gelden... want die pikken eruit wat, wat hun aanstaat en de rest laten ze liggen. Zo betrokken zijn ze dan ook weer niet, meestal. Um, ja, dan is het een soort uh, verleden tijdstaal. Hè? En dat, dat zien we in onze omgeving ook. Dat Bijvoorbeeld het Vaticaan II, dat leeft ook niet meer. Dat was voor ons een grote openbaring... Maar we moeten nou leven in deze tijd. En daarom ben ik het natuurlijk van harte eens met de bischoppen... dat ze nou het thema dialoog willen inbrengen. Maar het heeft ook iets onwerkelijks. Want hoe kan je anders bestaan dan in dialoog met elkaar? Even luisteren. Het is een fragment hier en nu. Kerk Vandaag, 86, de 8 mei-beweging. En u praat daar voor een enorme menigte. U bent volgens mij dan op uw best... Ja, dan word ik ook gedragen door de mensen, hè? Ja, ja. Wat onszelf betreft, en nu identificeer ik me heel sterk met de 8 mei-manifestatie... Uh, en degenen die daarvoor gezorgd hebben... we hadden voor deze 8 mei-manifestatie wellicht een beter soort uitnodiging kunnen schrijven aan de bischoppen. In, wat... In een wat meer formeel gestelde erkenning van hun eigen, zoals vanochtend terechtgezegd is, ook onvervreembare verantwoordelijkheid, hun eigen positie en verantwoordelijkheid. Dan hadden ze misschien meer ruimte gehad om aan deze gelovige manifestatie deel te nemen en in elk geval minder excuus om weg te blijven. We kunnen toch royaal erkennen dat wij allemaal, en ook wij... in dit leerproces fouten maken. En nou, applaus. Dat was ja, maar dat is natuurlijk ook wat karakteristiek voor mij... dat ik probeer altijd naar de twee kanten te kijken, naar de twee partijen. Maar de uitnodiging was zodanig gesteld, maar ik weet het zelf ook niet meer... Um, dat de bischoppen um, door de tekst die ze in de uitnodiging kregen... al een soort weerstand moesten overwinnen om überhaupt te komen. En dan zeg ik, ja, dat is ook stom. Ik bedoel, uh, bischoppen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Dat hebben ze ook. En um, als je die nou eerst even vermeldt... en die, in die brief zodanig tactisch begint... dat je ze niet al drempels opwerpt die niet hoeven dan kunnen de bischoppen die uitnodiging ook meer serieus nemen. En dan moeten ze ook ontzettend goed gaan nadenken waarom ze dan niet meer komen. En dat was mijn betoog, omdat ik eigenlijk vind... ja, van twee kanten moet het ook te, van twee kanten komen, Maar ja. dan zie je, door zo'n fragment, wat ik dan ook hoor... dat u een enorme uh, uitstraling heeft ja. op mensen. Bent u zich dat ook altijd bewust geweest? Um kom behoorlijk goed uit die woorden, bijvoorbeeld? Ik ben het niet zo mee altijd bewust geweest, want in, in, in mijn diepste hart ben ik een onzeker mens. Dus ik heb altijd water op mijn rug als ik ergens uh, moet spreken. Maar um, aan het. Uh, de, de reacties na de beëindiging van speeches of wat dan ook. Um, die zijn altijd zo ontzettend. Uh, ja, voor mij levenwekkend geweest en uh, bemoedigend dat ik er maar op vertrouw iedere keer dat het weer lukt. En um, wat ik vooral merk, dat is door nog steeds... Ja, bijna voortdurende correspondentie... dat ik uh, voor veel vrouwen en soms ook mannen uh, heel veel betekend heb... schrijven ze dan uh, in hun leven door op mijn manier... en dat is tamelijk genuanceerd... Um, uh, ja, hun wat opening te geven, wat bevrijding te geven, ruimte te geven... waar ze dan, als het goed is, zo royaal gebruik van hebben gemaakt. En weer zijn gaan studeren of zelfs weer kunnen geloven. En dat, dat verwarmt mij geweldig. Want u bent ook zelf het voorbeeld van een vrouw geweest... die uh, getrouwd was met drie kinderen... Eh, dat u dus eigenlijk dat lichtende voorbeeld was. Want u deed in de praktijk van uw eigen leven... deed u dat wat u ook beleed met uw mond. Ja, ja. Want u zorgde zelf uh, samen met uw man... Ja, tijd ja, hoor. voor die combinatie. Ja, dat was echt een uh, soort... exemplarisch huwelijksleven. Omdat we... Uh, ja, echt helemaal gelijkwaardig waren. En mijn man uh, niet alleen... maar ruimte gaf, maar het heel gewoon vond... dat we samen aan ons leven bouwden. Met de kinderen... En dat hij opving waar ik geen tijd had. En dat het altijd de onsterfelijke zin van mijn dochtertje toen, de enige en de oudste, die zat een keer in de kinderstoel en die zei, toen kwam ik weer thuis en zei: Mama komt er toch altijd weer terug? ja. En gaf dat u geen schuldgevoel? Want ik kan me voorstellen dat dus ze ze had toch even gedacht dat ik misschien niet meer terug zou komen. Nou, ja, ik heb daar nooit zo lang... Ik ben altijd maar doorgegaan en zolang het goed ging met de kinderen... heb ik me daar nooit zo erg in verdiept. Hoewel, als ik afwezig was en ze vielen dan een gat in de knie... dan vond ik dan wel weer dat ik erbij had moeten zijn. Maar dat is, ja, dat is ook weer onzin, want dan was de vader thuis en die kon het ook heel erg goed. Maar ja, je moet een beetje afstand doen van... Heel primaire nabijheid, uh, soms van een kind... omdat ze weten dat je te vervangen bent. Je bent niet alleen meer de eerstnodige... want er is ook een vader, die kan het ook. Dat was eigenlijk voor die tijd... en we praten nu over de jaren 50. 50 ik ben 50 getrouwd. Heel progressief, ja. Ja, oh, dat was ook tot verwondering van velen. Want die dachten dat dat kan niet en dat huis zal wel vies zijn... en de kasten zullen wel ontzettend rommelig zijn. Oh ja, ik heb wel priesters op bezoek gehad. Die zeiden dat u ook nog gastvrij bent en zo vriendelijk. We dachten dat het een heel zakelijk gesprek zou zijn... en dat u geen tijd had. En, ja. Er zijn altijd een heleboel vooroordelen. Ik was een keer de ramen aan het lappen. Toen kwam iemand binnen, ook een theoloog, en die zei... Doe je dat ook? Zoiets van, je bent al afgeschreven voor bepaalde taken... omdat je een, een, aan een stereotype ontkomt en dan wordt dat ingevuld, hè? Ja, ja, dat wordt dus door anderen ingevuld. Ja, door anderen. Maar ik ben, daar, heb daar nooit zo lang bij stilgestaan. Ik had daar ook niet zoveel tijd voor. Dat is dat gebed wat u zo ontzettend prachtig vindt. Dat, um, dan moet ik het goed zeggen, in het Latijn... Veni Sanctus spiritus, ja, ja. de heilige geest. Ja, kom heilige geest. Ja, ik geloof onvoorwaardelijk in de heilige geest... Het prachtigste gebed voor mij in mijn leven. Dat heb ik al nou, zo rond twintig ontdekt. En um, dat, is, dat roept zoveel op van hoe het eigenlijk zou gaan... als je in verbinding met de goddelijke vonk in je ziel... want voor mij is de Heilige Geest echt de immanente, de tegenwoordigheid van God op aarde. En uh, al die... Um, Eigenschappen die we haar toekennen, die geest. Die beelden uit uh, hoe we met elkaar moeten omgaan. Uh, hoe we voor elkaar uh, kunnen zijn. Maak recht wat krom is. Maak soepel wat uh, star is. Uh, geef warmte waar het koud is, waar het kil is. Al die dingen die, die zijn zowel goddelijk als menselijk. En dat is eigenlijk voor mij de verbinding in die Heilige geest... Uh, er staat ook ergens in een brief um, in het Nieuwe Testament um, dat die Heilige Geest in ons binnenste is. Dat we alleen maar stil worden, moeten worden om haar te kunnen horen en naar haar te luisteren. En uh, dat is eigenlijk die goddelijke vonk. En dan kan je alle grote dogmatieken daarnaast leggen. Maar ik bedoel, voor mij gaat het in de praktijk van mijn leven hierom. En doordat die Heilige Geest uh, voor mij alleen maar groeit in betekenis, ook als uh, goddelijke vonk in de wereld, in de hele schepping, is Gods aanwezigheid belangrijk. En als we dat ons zou, meer zouden bewust worden, dan zou ik um, ja, ook meer eerbied voor die schepping hebben. En uh, niet alleen haar afmeten naar wat we ermee kunnen en wat we ermee moeten, maar dan eerst eens uh, wat we ervan kunnen genieten... en om ze voor verder verval te behoeden. Ik denk toch, u praat zo liefdevol over uw geloof. Wat een heleboel vrouwen van de huidige generatie niet nee. hebben. Die hebben dat geloof al afgezworen, doen er niks meer mee. U doet dat wel, u praat er zelfs liefdevol over. Uh, heeft u uh, in uw jeugdjaren een... een, zeg maar een prettige herinnering aan uw geloofsopvoeding gehad. Heeft dat ja. ermee te maken? Misschien wel. Ik ben eigenlijk nooit... Uh, ik ben een, een, in zekere zin ook een, een wat naïef mens. Een, een, um, die eerst aanneemt en dan pas daarna kritisch wordt, zal ik maar zeggen. En um, argeloos, zou ik beter kunnen zeggen. Ik ben niet... Uh, er zit in mij niet een soort beginsel van een grote waakzaamheid... of je niet bedrogen wordt of zo. Niet wantrouwend? Niet wantrouwend, ja. Um, en ik ben uh, ja, in een door en door katholiek gezin geboren en getogen. Um, maar nooit met dwang. En uh, er waren wel tradities... maar um, die waren niet dwingend en niet onvrijmakend... We gingen ook niet overdreven naar de kerk. Ik ben nooit iedere dag geweest. Maar ik vond de liturgie op zondag dan heel mooi. en Vooral op feestdagen. Ik genoot van de liturgie. Dat heb ik altijd zo mooi gevonden. Uh, ik vond wel, toen ik iets groter werd... Um, in Vlaanderen, dat is een kleine stad... en niet veel katholieken toen nog... Um, ja, daar kregen we ook niet de meest talentvolle priesters. Dus de preekjes vond ik dan ook helemaal om... Nou, niet veel, maar ik bedoel, de liturgie zelf als expressie van het feestelijke, dat vond ik heel mooi. Ik heb mijn vader vroeg verloren toen ik tien jaar was. Die heb ik ontzettend gemist. Die was ook heel actief en ik, ik lijk ook een beetje op hem, in, uh, vooral psychologisch. Hij uh, was de jongste van drie dochters. Drie dochters, ja. ja. ja, ja. We scheelden veel met elkaar, maar we. En ik heb, de middelste zus, die is uh, vijf jaar ouder dan ik, die leeft nog. En de oudste zus is helaas toen jong gestorven. Die heeft multiple de gehad. Um, en mijn vader stierf. En toen is mijn moeder vlak na de oorlog gestorven. Dus ik had niet zo'n vrolijke jeugd. Nee. Meer, het uh, gevoel van, uh, er is nooit uh, iets leuks in het leven. Het loopt, lo loopt allemaal uh, fout en uh, ze gaan dood. En uh, toen... Ja, toen kwam die tijd daarna, toen je kon gaan studeren, want dat kon ik natuurlijk ook niet in de gedurende de oorlogstijd, toen kwam een soort opleving. En toen ben ik, uh, en ook doordat uh, de studentenpastor van in Leiden, in de studentenclesia, dat was voor mij een heel nieuw soort priester, die helemaal niet over uh, ja, kleine flauwe dingetjes praten, maar dat was zelf een soort visionair. Hè? En um, ja, die nam je mee naar, naar grote gebieden en naar verder horizonten. En dat sprak mij wel aan en dat heb ik eigenlijk altijd gehad. Maar u heeft nu al eigenlijk een fase overgeslagen... want u heeft het al over uw studententijd. Ja. U ging Nederlands studeren ja, ja. Uh, met als specialisatie... middeleeuwse ja. spiritualiteit. Uh, spiritualiteit. Ja, ja. Uh, maar daarvoor... U hebt het gymnasium Alpha gedaan. Je ja, kon dus ja. goed leren. Ja, ik vond het heerlijk om te leren. Het ging ook ja, niet met veel moeite gepaard. Nee, en de godsdienst uh, las ik, vond u ja, in ja, ja, dat vond ik. Ja, dat is het ja typerend. Dat, dat vond ik een heel leuk vak. En bijna niemand anders van de klas vond dat. Dus ik uh, pr pr probeerde altijd uh, wat te helpen met spijbelen of met voorzeggen of zo. Dat, want ze zeiden, nou, een tiener leert het toch wel. Dus dan kan ons mooi helpen, dat vond ik ook. Maar ik vond het zelf interessant. Dat heb ik wel gehouden. Dus toen na de, bij de keuze van ooit een studie... Uh, heb ik daar wel aan gedacht, een theologie. Maar ja, het, uh, het kwam me helemaal niet in vraag... omdat je aan de katholieke universiteit geen theologie kon studeren als leek. En uh, ik nog niet op het idee kwam om aan een Rijksuniversiteit theologie te gaan studeren. Dat deed je nog niet als katholiek, zal ik maar zeggen. Hè? Nee. En ik vond uh, Nederlandse en Nederlandse literatuur ook heel fijn. Dus uh, dat is dan na de oorlog is dat pas geworden. Ik heb toen eerst in de oorlog heb ik nog bij Engels gedaan. Eerst een schoeversopleiding. ben nog op administratie van een school geweest. heb Engels nog gegeven aan een handelsinstituut. En uh, toen middelbaar gedaan. En toen langzamerhand alleen maar voedseltochten gehouden. Want we zaten natuurlijk vlak bij Rotterdam. En we waren een gezin zonder één man. Ja. Dus je denkt dan... Uh, Vier vrouwen? Ja. En de later drie. Ja. En uh, dus toen ben ik, uh, heb ik het mannelijke in mij maar eens de voorrang gegeven. Dus ik ben alsmaar gaan stropen... Uh, om met zwarthandelaren een deal te, uh, overeen te komen... dat ik uh, olie kon kopen voor de lampen en dat ik tarwe kon kopen en aardappelen en van al dat soort dingen. Die nam ik dan achter op de fiets of in zakken of zo mee. Nee, ik heb een hele avonturen beleefd in die vreselijke oorlogswinter. Kunt u er één noemen? Nou, dat ik um, um, met iemand anders die ik kende in, in een baren... Uh, daar was ik naartoe gegaan, dat was een sigarenzaak. En die was zo vriendelijk om mij, met mij mee terug te komen. En Ik had een, een karretje geleend van de bakker... En uh, dat was, was aan die fiets gehaakt. En die in, Rotterd in Rotterdam zelf uh, duikte dat karretje van de fiets. Dus de verbinding was gebroken. En daar stond ik. En mensen kwamen al tot het karretje aangereden. Want die wou allemaal grijpen natuurlijk. Dus dat was een, een consternatie. Ik zal het nooit vergeten. En toen was het speruur. Dus toen mochten we niet meer naar Vlaaringen. En toen ben ik bij een vrienden aangebeld, Dus toen hebben we dan allebei geslapen. En zo ben ik naar Vlaaringen gekomen. Maar, en ook natuurlijk de avon, of niet avontuur, maar het enge dat je op een boerderij kwam... en dat je een glas melk vroeg en het niet kreeg. Dus ik bedoel, de mensen die zo vriendelijk als sommige boeren waren... zo ja, stug waren anderen, maar ja, die kregen ook honderden mensen iedere dag. Maar dat vond ik altijd zo'n vreselijke ervaring dat je, dat je niks kreeg. Niet om het krijgen, maar om het meeleven met elkaar... Mm -hmm. Dus u, zo jong als u was, heeft u eigenlijk al hele diep, menselijk, tragedische dingen meegemaakt. De oorlog, ja, maar ook ja, de zeker. avontuur. Ja, de kant jouwe, ja. Maar in het mannelijke in uw wet aangesproken eigenlijk ja, door het ontbreken ja. van die Ja, Jazeker, want het was ook met Mijn moeder was de weduwe en die uh, had veel zaken, althans beleggingen in het Westland en in boerderijen. En uh, ja, dat liep allemaal fout. En als vrouw word je dan toch nog sneller een pootje gelicht dan als mannen. En toen heb ik op het laatste van de oorlog... het ander, laatste anderhalf jaar ben ik naar aandeelhoudersvergaderingen gegaan. En dat zat ik al als enig meisje. Maar goed, heb ik toch, toch nog wat weten te redden van alles. Maar uh, ja, dat was, die heb ik ook. Ik heb een heel duidelijke mannelijke kant in mij. Voortvarend en, en uh, volhoudend... Ja hoor, ik zou helemaal in de prestatiesfeer kunnen belanden... als ik niet op tijd had ingezien dat dat ook niet alles is. Uw moeder was een, een lieve, vrome vrouw, ja, heeft u wel ja. gezegd. en niet uh, sterk, was betrekkelijk zwak. Fysiek bedoelt ja, u? Ja, ja, ja. Ja, ik ben... Uh, daarom heb ik ook niet zo'n heel duidelijke opvoeding in theorie beleefd. Um, maar ze... Ze vertrouwde mij het leven wel toe. Ik bedoel, er waren niet zoveel theorieën over... maar ze gaf zelf het voorbeeld van zorgend aanwezig zijn... en ze liet mij helemaal mijn gang gaan in mijn gang naar buiten, zal ik maar zeggen. Ik, ik moest natuurlijk iedere dag zes jaar lang naar de school in Rotterdam. Het gymnasium. Meisjenschool. Ja, meisjesschool. Ja. Nou ja, dat vind ik niet zo gek, hoor. Toen vonden we dat het allemaal co-educatie moest zijn, daarna. Hè. En dat is het ook geworden, meestal. Maar ik moet zeggen dat ik op een meisjesgymnasium vaak... Uh, ja, dat je voor vol werd aangezien. Je moest alle taken doen, van een, een schoolblad en, en alles voorbereiden. En uh, ja, wat er aan organisatie toen was, dat werd gewoon onder de meisjesleerlingen verdeeld. En er was geen sprake van dat je iets niet zou kunnen... Je kreeg geen kans om onzeker nee. te worden. Nee, dat, dat heb ik nooit gehad. Nee. Nee. Um, dat huwelijk waarover u net had, na, is na 22 jaar is dat stuk gelopen. In toch de was Nederland het progressief. De van de ja, heeft het ermee te maken gehad dat het toch te veel uw de eigen de gang, de gang de hadden, de ging? De ja. Eigen spoor getrokken? Um, dat weet je natuurlijk nooit ten diepste. Tot vlijf. De hulp gaat weg. <laughs> um, ik denk dat... Uh, um, dat de diepste uh, ervaringen van ons waren... Dat, het, dat we ontzettend goed zijn begonnen. En dat er eigenlijk nooit een moeilijkheid geweest is... dat ik te weinig huishoudelijk deed of Theo te veel moest doen. Daar zat het niet in. Dat, dat is eigenlijk nooit een punt geweest. Uh, dat was echt uh, zijn overtuiging en de mijne ook... dat je dat samen kon doen. Uh, ik denk dat... Uh, ja, ik wil dat ook niet zo uitvoerig uh, praten omdat uh, de ander er niet bij is, dus je wil ook niet over die ander praten. Maar ik denk dat de ontwikkeling gedurende ons leven ons uh, op verschillende sporen heeft gezet. U heeft gezegd, heb ik gelezen, dat is een doodservaring geweest. Want je gaat toch samen je ja. leven samen opbouwen ja. Ja. en het, het is dan gewoon: die strijd is verloren. Het ja. gaat niet meer. Ja. Ja, dat was ook heel treurig, want juist doordat we zo'n uh, ja, soort voorbeeldfunctie hadden... en uh, ben je ook heel kwetsbaar. En als het dan toch, toch nog misloopt, doordat ieder een eigen kant heen moet gaan... Uh, dan is er ineens een afknotting van een levensperiode die je nooit voorzien hebt... en waar je ook niet zo eerst bij bewust maar die noodzakelijk is geweest... Uh, om die, ja, die doodservaring bijna mee te maken en door te maken. En ja, een gelukkige omstandigheid voor mij was... dat zich toen uh, een functie in Nijmegen aandiende. Ik ben daar in 72 benoemd. En uh, dat ik eerst nog van Breda naar Nijmegen op en neer ging... maar dat ik daar ben gewoon in Nijmegen. En dat als het ware heel symbolisch, maar ook heel reëel daar een tweede fase van mijn leven heeft afgespeeld. Ja. Met een hele ontwikkeling van nieuw denken, feminisme en theologie. Ja, u was 46 toen u nog ging studeren. Ja, ja. Toen, ben ik nog, toen was ik uh, mede verantwoordelijk... voor een uh, op te richten pastoraal instituut in, in Breda, Maartenshof. En uh, dat vond ik enig. en ik, nou, dat, dat is ook heel levendig uh, begonnen... En toen dacht ik, ja, dan moet ik toch veel meer van theologie afweten... systematisch dan ik door zelfstudie bereikt had. En toen ben ik eerst een paar jaar in Utrecht gaan studeren... en daarna in Nijmegen. En toen ik mijn studie daar af had... toen ben ik benoemd als pastoraal supervisor... bij de afdeling Pastoraal Theologie. Ja. Maar intussen was ik al lang met het feminisme bezig. En daar ben ik mee doorgegaan in mijn vrije tijd, zal ik maar zeggen. Tot in 75 jaar van de vrouw was... En toen heb ik een grote speech in Nijmegen moeten houden op hun aandringen. En dat heeft er weer toe geleid dat een aantal studenten theologie vroegen om daar aandacht voor te hebben. En toen heb ik in mijn vrije tijd, ik had toen nog halve baan, nog geen heden, En toen heb ik toch colleges gegeven aan de derdejaars... En dat leidde weer tot enerzijds enthousiasme... en anderzijds tot een soort ontevredenheid bij mijn collega's... dat ik dat zomaar in mijn vrije tijd deed, dat het niet formeel geregeld was. En uh, toen hebben we een jaar lang geprobeerd om dat erdoor te krijgen. En toen heb ik in 1977 uh, de benoeming gekregen... om uh, Feminisme en, dus feminisme en Christendom te doseren. Toen ben ik dus weggegaan uit het pastoraal. Dus in feite vanuit uh, zeg maar de eerste helft van de eeuw... Hè, de eerste vijftig jaar heeft u heel veel versnippende dingen gedaan. Ja, ja allemaal vingeroefeningen zou je kunnen Precies. zeggen. En na ja. uw vijftigste bent u voller doorgestoten. Ja, ja. En nou, het moment waarop ik me ontzettend zalig heb gevoeld... ook helemaal, dat was, laat ik zeggen, de symfonie na, dat, na de vingeroefeningen. Dat was uh, de dag waarop ik mijn uh, intree reed, mijn oratie hield... in de grote Stevenskerk, die prachtige oude kerk. Helemaal vol, zo'n duizend mensen. En dat ik dacht, nou, we zijn erin, symbolisch in een kerk. We gaan er nooit meer uit. Hier is een merkpunt, een markeringspunt, hè. Het heeft toch echt zo uh, ook uh, ja, als een symbool gewerkt. Hè? Dat er een hoogleraar was, een academische plechtigheid. Heel veel mannelijke collega's waren er. Dus het gaf toch even een bevestiging van we hebben een mijlpaal bereikt. En daar heeft u zelf aan bijgedragen. Ja, dat vind ik ook. Ja. <laughs> ja. En, nou, en nou bent u zeg maar in rusten tussen haakjes. Ja, ja. U bent gedwongen door vijf uh, operaties voor die atrozen om stil te zitten. Ja. Hoe denkt u nou uh, terug aan die hele drukke intensiviteit van. Nou ja, overal spreken, vergaderen, lesgeven. Nou, misschien? met heel veel positieve gevoelens, toch? Ik ben dan verbaasd dat ik het allemaal gekund heb. Um, maar ik heb een hele sterke wilskracht. Dus die overwint ongeveer alles. Die overwint, dat is ook niet zo goed. Die overwint ook de signalen die mijn lichaam uitzendt. Uitzend. Dus dat laat ik daar maar, die, die moeten maar even zich stilhouden. Ik heb nu geen tijd, zal ik maar zeggen. En uh, dan, ja, dan kan ik heel veel uh, doorzetten en toch ook, dat ben ik echt van overtuigd, naar na blijven bij mensen hoor. Ik heb het nooit ten koste van mensen gedaan, maar toch wel heel druk en heel veel speech. Maar ik vond het ook, ja, ik vond het wel belastend, maar ik vond het uiteindelijk heel fijn. En uh, toen na mijn zeventigste ging ik merken... ik heb die vijf jaar na mijn emeritaat nog alleen maar rondgetrokken. Dus Zwitserland veel. Um, dat ging allemaal nog goed. En toen na mijn zeventigste merkte ik, door het moeilijk lopen... dat ik dat toch, toch niet meer allemaal kon. En zo is het langzamerhand wat minder geworden... tot ik dan, drie, in, toen ik 73 was, aan die operaties ben begonnen. Hè. Um, ik, uh, ik zit eigenlijk in elkaar dat... Uh, geest en lichaam heel sterk samenhangen. Dat mijn lichaam min, minder functioneert... als mij allerlei dingen kwellen of, uh, of uh, uh, zorg, uh, zorgelijk zijn. En andersom heb ik nu gemerkt dat toen ik helemaal niet meer kon... Uh, dat ik ook door uh, narcose, maar dat je geestelijk ook niks meer waard bent. Dus ik raakte in, bijna in een soort depressie van uh, waar ben ik nou nog hiervoor en uh, was ik maar dood of zo. Ik bedoel, als je niet goed functioneert, dacht ik toen nog, dan maar helemaal niet. En um, nou door alle uh, concentratie op die problematiek... want dat was toch wel een probleem als je niet meer graag wil leven. Dat is ook heel vreselijk. Um, heb ik dan toch ontdekt ook doordat ik lichamelijk weer een beetje bijkwam... dat je dan ook geestelijk weer bij kunt komen. Uh, dat, dat het inderdaad toch innig samenhangt. Dat als je lichamelijk haast geen stut en steun meer kan zijn... althans voor mij was dat geestelijk zo'n uh, ook een, een, een deprimerende ervaring. En toen kwam ik er weer een beetje terug. Ik kon weer wat lopen, me bewegen. En toen kreeg ik weer vertrouwen erin... En toen werd ik psychisch ook wel weer wat sterker. En nu is het, denk ik, in een beter evenwicht... dat ik ten volle, denk ik, accepteer... Um, als het niet allemaal helemaal stralend wordt... en ik niet meer zo vitaal ben dan vroeger. Dat is natuurlijk volstrekt vanzelfsprekend. Maar ik kan het nou accepteren. Ik hoef het ook allemaal niet meer zo. En ik geniet nou toch weer... toch erg... Ja, ik zou zeggen, ik groei geestelijk... Terwijl ik lichamelijk minder word. En die ervaring is nieuw voor mij. Uh, als ik zo positief uh, over mijn leven uh, praat, dan herken ik wat ik als onderstroom natuurlijk altijd gevoeld heb van... als je zelf alsmaar uh, gehaast of ja, druk leeft... dan kom je niet aan bepaalde dingen toe, dat weet ik. Maar als ik dat nou ik maar, uh, globaal overzie, dan denk ik... nou ja, ik ben toch uh, heel te spreken uh, niet... ja tevreden, maar niet voldaan, kan je zeggen. Maar ik bedoel, nee, ik vind het een vruchtbaar leven geweest... met uh, ups en downs. Maar ik zou het... Uh, eventueel zou ik mijn leven kunnen overdoen. Het zou niet nodig zijn. Maar ik bedoel, ik kijk er toch met voldoening op terug. Met alle uh, tragieken en toestanden die het bevat. Maar dat kan niet anders als je echt leeft. Ja. En u kan elk moment een telefoontje krijgen van uw zoon... Dat u... Oma, voor de vijfde keer. Wordt. Ja, ja, ja, ja, dat kan liever vandaag dan morgen. Want we wachten er al een weekje op. Ja. Dat is ook zoiets wat u vindt... Dat ja, hoort... Dat, dat hoort ook bij het leven. Hè? Dat heb ik nooit overwogen zelf. Voor. Ik bedoel, toen, ik, toen wij getrouwd waren. Kinderen hebben een heel belangrijke plaats in ons, in ons leven. In mijn leven. Uh, ingenomen. Maar um, het was... Ja, je kan zeggen de eerste plaats, dat is natuurlijk, maar onmiddellijk daarnaast is er ook de belangstelling voor het leven in het groot. En voor de studie en voor de theologie en voor de kerk. Dat heeft zich nooit in concurrentie met elkaar verdragen, maar het, um, het uh, naast elkaar. Het naast elkaar en niet een soort overdreven aandacht. Um, voor een kind wat ik nou soms vind bij jonge ouders die pas beginnen... die hebben dan zo lang gewacht tot ze durfden besluiten. En nu is het dan een soort monopoliepositie van het kind... als je er op bezoek gaat of zo. En dat, dan denk ik, nou, dat, heb ik, dat herken ik helemaal niet. Terreur van het kind? Oh. Nou, bijna. Ja, <laughs> Maar in ieder geval ook, het neemt ze dan zo in beslag... Dus, ja, dat, uh, ik hoop dat dat gezond afloopt. Uw kinderen hebben het u nooit verweten in ieder geval dat u altijd zo druk was. Nee, nee niet echt als een verwijt. Wel, de oudste dochter die zei toen wel eens een keer, um, want ik, ja, dat was natuurlijk zo veel te organisatorisch gedacht. Ik was dan woensdagmiddag altijd vrij. En dan nam ik lekkere krentenbollen bij de bakker. En dan wou ik ook maar dat die kinderen vriendjes meebrachten, vriendinnetjes. Maar zo werkt dat niet. Dus marie van die kwam helemaal niet op woensdagmiddag. Dat was toevallig ergens anders. En die was donderdag en vrijdag dan weer bij de moeder van een vriendinnetje aan thee drinken. Zeg maar wat. En uh, die zei, ja, maar dan ben ik toch, toch niet. Nou, dat voel je dan wel. Uh, maar het is niet in de verwijtsfeer gelopen. En ze constateerden het gewoon. Ja, mama heeft veel meer dan alleen ons. Ja, en dat doet pijn en toch moet het, denk ik. En ik heb er drie prima kinderen van gekregen. Die en de, alle, alle drie weer helemaal goed aan de, het werken. De twee jongens, de twee mannen nu, ja. die doen ook genoeg in het Oh, uithouden. die zijn zo praktisch en zo goed georiënteerd. Eigenlijk altijd al, zoals hun vader dat was, zo zijn zij het ook gebleven. Die, die kunnen alles even goed als, als hun vrouw. Dus in dat opzicht is uw opvoeding compleet geslaagd. Ja, dat mag je wel zeggen. Maar ze hebben ook de erfelijkheid van hun vader hoor. Ja. <laughs> ik bedoel, het zit er gewoon in. Zo praktisch en zo handig. En dan kan u nu, nu wat rustiger aan het leven ja. bent, uh, ten volle van genieten. Ja, over, uh, daar geniet ik zo ontzettend van. En daar ben ik zo dankbaar voor. Dat is misschien wel mijn grootste dank. Want uiteindelijk zijn natuurlijk kinderen toch wel heel uh, belangrijk. Ik bedoel. Uh, in een waarde op zichzelf. omdat ze Dat zijn weer mensen. En die gaan weer leven. En als ze het dan goed maken... dan kan je toch niet anders doen dan dankbaar. Ik vind het al belangrijker dat zij het goed maken... Dan, dan, dan dat ik het goed maak nu. Dat is geen altruïsme... maar dat is gewoon een existentiële ervaring. Bij mij loopt het langzamerhand af. Bij hen is het nu in volle kracht en groei. En dat vind ik enig. En hoe denkt u zelf... Uh, is er een leven na de dood voor u? Daar weet ik niks van. En um, ja, dat houdt me ook niet zo erg bezig. Dat is heel wonderlijk. Maar het, het leven nu houdt me zo bezig. En ik denk dan, de kwaliteit van het leven is zo belangrijk... en die vervult me zo, zowel met dankbaarheid als met grote zorg en met kritiek. Uh, en als, wat ik daar nog aan kan doen, dat, dat zal ik altijd doen. Maar ik denk wel dat als de momenten nu hier in ons leven af en toe al zo van een diepte dimensie vervuld zijn... en uh, zo uh, boven jezelf uitstijgen... dan wil ik wel geloven dat, er, um, dat die, die kwaliteit... waarin de, je leven wat helder wordt... en waarin je uh, je verbonden voelt met die goddelijke vonk... Um, dan hoop ik dat... Um, dat, een, dat het leven overgaat in een geheimnisvolle vereniging um, van je ziel... met de oorsprong van je bestaan. En dat dan... Ja, ik kan alleen maar stamelen, want ik, ik weet het niet tot die einde in zicht komt. Dat wacht u gewoon af. Ja. ja. U bent voor overgave. Oh ja, ja. En ook uitziend naar, maar ik kan het niet invullen. Maar ik denk dan, als wij uh, ja, van goddelijke afkomst zijn... wat Vondel zegt en vele anderen... dat we dan ook inderdaad uh, een soort terugreis maken... naar dat goddelijk mysterie... We zijn beeld en gelijkenis van God. Dat betekent dat we de opdracht hebben om die trekken van gelijkenis... een beetje in te vullen, een beetje persoonlijker te markeren. En dan ga je terug naar die oorsprong. En dat is de einde van mijn leven. En die is open verder. Daar weet ik niks van. En als u nu zo hier uh, zit... u heeft dus een stapels post per dag... Ja. Uh, um, Doet u nu andere dingen die u ooit gedaan heeft? Bijvoorbeeld uh, hobby's die u opgepakt heeft... waar u nooit aan toegekomen bent? Of geeft die lichamelijke kant een, een handicap in dat opzicht? Nou, ik, ik heb mijn conditie nog niet terug. Dus ik kan uh, nog niet zo ontzettend veel doen, iedere dag. Uh, wat ik eventueel wat mijn agenda zou kunnen aanbieden. Maar, uh, dus ik heb nog niet alle krachten terug. Uh, maar ik heb voldoende krachten terug... om. Um, ja, vooral uh, me verbonden te blijven voelen via die post... en via de krant en via de tv wat zich afspeelt. Daar ben ik heel nauw bij verbonden. Ik, ik heb gevoeld dat ik wat dat betreft politiek veel meer bewust ben dan ooit. Um, de tuin en wat ik eigenlijk hoop, want dat heb ik vroeger veel gedaan... er is geen jaren van gekomen, die piano staat hier niet voor niks. En um, ik, wie weet dat ik die weer eens oppak... Die vingeroefeningen waarover... Het ja, inderdaad. Ja, dan zou ik nou weer vingeroefeningen moeten maken. En die partituur, die komt die is er al? Die schrijft u zelf bij ja, ja, ja, ja. Die symfonie? Wat wordt het? Dankbaarheid. Een ode aan de dankbaarheid of zo. Ja. hoorde hoogleraar theologie en feministisch theologe Catharina Halkes... in een aflevering van Een leven lang. Een bijdrage van de NPS eerder uitgezonden in 1996. Samenstelling Corinne van den Hoeve, presentatie Petra van Hulsen, techniek Anne Bakema en Ruud Kars. Catharina Halkes werd geboren in 1920 en overleed vandaag... precies een jaar geleden. Dat was op 21 april 2011. En wat een mooie leeftijd. 90 jaar was ze. Wanneer je dat in goede gezondheid haalt, lijkt me dat toch echt fantastisch. Dit is Radio 1. U bent te gast bij Nachtvluchten van Max. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar nachtvluchten-omroepmax.nl. En u kunt informatie over onze uitzendingen vinden op onze site nachtvluchten.fm. En onze programmering staat ook op teletekstpagina 331. Het is een half minuut voor vijf. En dat betekent dat we naar de laatste actualiteiten gaan luisteren. Daarna zijn we bij u terug. Uh, wie zijn we eigenlijk? Dat is uh, technicus Gert van Dam en ik, uw gastvrouw Nora. En uh, in het volgende uur een gesprek met Eddie Christiani. Graag tot zo.